10 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Een aantal EU-landen de binnengrenzen langer blijven controleren... in verband met de vluchtelingencrisis. Nu mogen landen dat voor een periode van maximaal zes maanden doen... maar Duitsland en Oostenrijk hebben gevraagd... om de periode te mogen verlengen naar twee jaar. Dat zei, dat zei staatssecretaris Dijkhoff na afloop van een vergadering... van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie in Amsterdam... Dijkhoff zegt dat hij het verzoek serieus neemt, al denkt hij niet dat de verlenging van de grenscontroles de oplossing is voor de vluchtelingencrisis in Europa. De Tweede Kamer wil snel opheldering van minister Van de Steur over het zoekgeraakte bonnetje van de teven deal Steeds meer Kamerleden krijgen het gevoel dat er sprake is geweest van een doofpot bij de schikking tussen oud-staatssecretaris Teven als officier van justitie en drugscrimineel Kees H., Volgens Nieuwsuur is de zoekactie naar het bonnetje bewust stilgelegd. ICT-medewerkers van de overheid hadden in 2014 het rekeningafschrift van de tv bijna gevonden, maar moesten het zoeken van hogerhand staken. Minister van de Steur heeft de commissie Oosting gevraagd het onderzoek naar de tv te heropenen. In Rome is station Termini vanavond korte tijd ontruimd geweest nadat er een man was gesignaleerd met een vuurwapen. Bij de politie kwamen verschillende meldingen binnen. Bij de ontruiming van het station werd niemand gevonden. Wel werd iets later op een ander station, zo'n 60 kilometer van de Italiaanse hoofdstad, een man aangehouden met een nepwapen. Hij zou degene zijn die was gezien in Rome. Bij de woning van Syrische vluchtelingen in Veen... waar vorige week een baksteen door de ruit ging, is nu een bloemenzee. De plaatselijke bloemist bezorgde vanmiddag zo'n 25 boeketten. De bloemen zijn gekocht met geld dat via Facebook werd ingezameld. Volgens Omroep brabant werd ruim 600 euro bijeengebracht. Het weer bewolkt en in de nacht kan er wat regen vallen. De wind wordt aan zee mogelijk hard. Morgen is het af en toe zon en een graad of 10. Tegen de avond gaat het van het westen uitregenen. Aan zee stormachtige wind.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 Het programma dat heel veel filmmuziek in zich heeft. Films deze keer. Deze even kijken. The Big Short, nieuwe film. Goodwill Hunting, The Bridges of Madison County, de Hunter natuurserie, Gladiator, The Lady in the Van. Nou, mooi allemaal, heel mooi. En dit zijn natuurlijk de klanken van Galactico. Ja, en je weet het. Tweede uur beginnen we altijd met een grote hit en dat is deze keer Gary Rafferty, Baker Street, gebruikt in de film Good Will Hunting. En als er wil Hunting gaat, dan kun je het natuurlijk niet om Elliot Smith heen. En dat ga ik natuurlijk meteen laten horen. Dat is een van mijn favorieten. Between the bars. Zo mooi. Titelmuziek van uh, Danny Elfman. Goodwill Hunting is overigens aanstaande vrijdag uh, 29 januari om half elf op MPO3 te zien. 5 voor half 11 en 3. Daar kom ik bij een, een nieuwe film... die is, ik denk, vorige week in première gegaan. The Big Short. Eigenlijk een, een, een film die ik van harte kan aanbevelen. Een meestelijke adaptatie van Michael Lewis... briljante boek over de excentriekelingen... die het ineens storten van de Amerikaanse huizenmarkt voorspelden... en daar vervolgens stinkend rijk mee werden. Onder de profeten bevindt zich een artistische arts met één oog... een arrogante en sociaal onhandige hedge fund manager en de gestoorde belegger van de Deutsche Bank. De regisseur McKay verfilmde deze bizarre geschiedenis... als een uitzinnige tragicomedie. zonder al te veel ingewikkelde financiële termen te versimpelen. Hilarisch en schokkend en van groot belang. Nou, hoe komt het allemaal dat het allemaal zo fout ging? Hoe komen we aan de crisis? Nou, dat is hier aardig in beeld gebracht in deze film. Ik ga er gewoon wat muziek uit draaien. Boring old banking, alleen al die naam. Uh, Steve Carroll, Ryan Gosling en Christian Bale. Gewoon nog wat nummers eruit. I love my job. over het barsten van de Amerikaanse vastgoedzeepbel in 2008... en de wereldwijde kredietcrisis die daaruit voortvloeide. Complexe materie, maar in zijn nieuwste film... The Big Short, weet uh, McKay, regisseur van de film... de mechanismen achter het instorten van de huizenmarkt... klip en klaar uit te leggen. Vooral door zijn publiek niet als kleine kinderen te behandelen. Want, zo vertelt hij tijdens de persconferentie voor Europa... Eigenlijk is het heel simpel. De banken creëerden obligaties waar ze goede hypotheken in bundelden. Maar toen de goede hypotheken opraakten, stopten ze er stiekem slechte hypotheken in. Natuurlijk kwam er meer bij kijken, deregulering en zo, maar in principe is dat het probleem in een nooddop. En als ik dat al kan snappen, de man die de uh, stepbrothers regisseerde, dan valt het voor iedereen te begrijpen. Ja, wil je dus meer weten over de kredietcrisis, moet je deze film zien. Gully. door Nicholas Brittel. Het laatste nummertje alweer, Vegas. En deze muziek is allemaal uit de Big Short. Een film die, ik denk, vorige week in première is gegaan, vorige week donderdag, en in menige bioscoop hier in de omgeving ook draait. Grote genoegen heb ik hem weer eens gezien. En dat heb ik het over de film The Bridges of Madison County. Die was van de week op televisie. Het bekende love theme uit The Bridges of Madison County. Clint Eastwood, hoofdrolspeler Clint Eastwood en Meryl Streep. Uh, natuurlijk kan ik er niet om met Johnny Hartman heen. I see your face before me. In a world of glitter and glow. In a world of tinsel and show. The unreal from the real thing Is hard to know I discovered somebody who Could be truly worthy and true Yes I found my idea before me You are my only thing Now if if you could see the magic If you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 Tragic. In all my dreams of you Would that my love Would haunt you so Knowing Knowing I want you so I can't erase Your beautiful face Before me I can't erase Als je nou zo'n stem hebt als Johnny Hartman. Dat is toch uh, onvoorstelbaar mooi. Johnny Hartman. Uh, veel gebruikt in de muziek van de, de Bridges of Madison County. Ik heb ooit een soort boekenserie gelezen. Geschreven door meneer Parker. En het ging over een private detective. Die altijd de muziek van Johnny Hartman in zijn auto draaide. Voelt hij beter dan Frank Sinatra. Nou, misschien is dat ook wel zo. Alleen Frank Sinatra was wit, zei hij, en Johnny Hartman was bruin. En dat maakt het verschil waardoor Johnny Hartman niet zo bekend geworden is als Frank Sinatra. Maar bij deze stem had hij natuurlijk heel bekend kunnen worden. Uh, ja, misschien heb je het gezien. Misschien ook niet. Er is een, een tv-serie geweest, een natuurserie, De Hunt. Uh, daar zit ook prachtige muziek in, onder andere. En die muziek is geschreven door Stephen Price. En ik ga er gewoon wat muziek van laten horen. A Game of Strategy. Serie heb je hem gemist, kan je altijd nog via uitzending gemist uh, op internet de afleveringen nakijken. De serie biedt een intiem inkijkje in de bijzondere strategieën van jagers en hun prooi en belicht de uitdagingen waar zij voor staan en de tactieken die ze daarbij inzetten. De manier waarop dieren een specifieke uitdaging het hoofd bieden, bepaalt of ze zich al dan niet kunnen handhaven. Ja, prachtig film, in verschillende gebieden, savanne, oerwoud, oceaan gefilmd. Ik laat, en dat is de zoveelste natuurfilm die prachtige muziek heeft. Denk aan Frozen Planet, denk aan Afrika. Ook een mooi nummer, All at Sea. En een hele mooie cd. Het is trouwens een dubbel cd. dus hij is, nou, Eigenlijk hoort hij in iedere collectie te zitten. Een prachtige cd. Uh, het laatste nummer. Lions and Buffalo. Ik draai het niet helemaal. Het is een heel lang nummer. Maar een stukje ervan. Een heel mooi nummer ook. Lions and Buffalo. De serie De Hunt. En het is uh, schitterend muziek, maar ik uh, heb nog veel muziek op de rol staan, dus ik moet hem helaas beëindigen. Maar wie weet gaan we wel eens een keer een, uh, een uurtje alleen maar natuurlijk de documentaires draaien, want daar zit heel vaak prachtige muziek in verwerkt. Dan kom ik bij een film die ook nieuw, redelijk nieuw is in Nederland. The Lady and the, in the Fan. Uh, dat is, ik zal eerst wat muziek ervan laten horen en daar iets over vertellen. Uh, Mrs. Shepard's Waltz. Het lijkt een beetje op Staskovic, de tweede was. Uh, The Lady in Fan is een mostly waargebeurd verhaal... over een sociaal geïsoleerd oud vrouwtje... dat leeft in een verwaarloos busje, gespeeld door Mackie Smit. Ze stond 15 jaar geparkeerd op de oprit van de schrijver... en toneelspeler Alan Bennett... en die zijn ervaringen al eerder vertaald heeft... naar een boek en een theaterstuk. Mackie Smit heeft de rol tevens twee maal eerder op zich genomen. Eenmaal op het toneel en het meest recentelijk in een radiostuk. Dat was in 2009. En nu speelt ze het in een film. Het is een uh, prachtige rol en ja, een leuke film gewoon. Uh, Free Melodie. doe er nog eentje omdat het zo geinig is. The Lady in the Van, The Assession. Het is variatie op het eerste nummer eigenlijk. Zover de Lady in the van. Leuk film, Mooi film. Morgenavond uh, is er ook weer een hele mooie film op televisie. En dat is eigenlijk een, uh, de film Where the Wild Things Are: een film van Spike Johnson. Uh, na een ruzie met zijn moeder belandt de negenjarige Max in een land dat bevolkt wordt door metershoge monsters. Onvervaard spreekt hij ze aan en beleeft dan vele avonturen met ze. Een filmbewerking uh, naar het beroemde jeugdboek Where the Wild Things Are van Maurice Sendak. Over een jochie dat in zijn fantasie ontsnapt naar een eiland met gevaarlijke monsters. Max en de Maxi-monsters, zo heet het geloof ik in het Nederlands. De film is uh, bijzonder geschikt voor volwassenen. Een weemoedig juweeltje over razende emoties bij kinderen en bij volwassenen. Bonus, het is waanzinnig mooi vormgegeven. Ik ga er gewoon wat nummers uit draaien. Er zijn eigenlijk twee cd's waarin omloopt. De ene cd is de muziek van Carton Burrell en de andere cd is van Karen. Ik begin met Carton Burrell. En dan doe ik het nummertje Sailing... wel grappige muziek. Een beetje Iers, een beetje Noord, Europees, zou ah, ik bijna zeggen die klanken. Eh, ik laat ook het van die andere dame horen die ook een CD'tje gemaakt heeft. En dat is Karen O. En bijvoorbeeld nummer All Is Love. In het Nederlands. Zeker de moeite waard, dinsdagavond, half negen, SBS 9. Dan is er van de week ook nog een hele bekende film... die ook volgens mij ieder jaar meerdere keren komt. Gladiator. Nou, ik kan het natuurlijk niet doen om Gladiator heen... dus ik draai een paar nummers uit. Gladiator Earth... naar de soundtrack, Gladiator, gecomponeerd door Hans Zimmer. Ik heb geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben weer prachtige filmmuziek film laten horen. Uh, opvallende film vond ik, uh, The Big Short. Uh, over de zeepel uh, ja, van de kredietcrisis, zou ik maar zeggen. De uh, Hunt, de natuurdocumentaire, prachtige muziek. En natuurlijk Gladiator. The Lady in the Fan, niet te vergeten. Kortom, er was weer mooie muziek. En volgende week zijn we er weer. dezelfde tijd, dezelfde zender, CFM. Ik ga zeggen, maak er een mooie week van. Weet je te vinden, die mooie films. Op de televisie, in de bibliotheek en natuurlijk in de bioscoop. Oh ja, de muziek van The de, de Lady in the Van is van George Fenton... een bekend filmcomponist natuurlijk. See you next week. Voor zo direct rusten. Sleep well.